De drugs werden begin december ontdekt in zijn koffer... toen hij naar Amsterdam wilde reizen. Mariano zei tegen de rechter dat hij geen enkel idee heeft... wie de drugs in zijn koffer heeft gedaan. Zijn advocaat vroeg en kreeg uitstel van de zaak. Zij is nog bezig met het verzamelen van informatie... over de persoonlijke achtergrond van de atleet. Het weer bewolkt en wat regen of motregen, minimaal rond een graad of vijf. Ook overdag bewolkt met wat regen of motregen en dan acht graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Lex Bolmeijer. Veel um, gedoe over de aankondiging van Capgemini om van een aantal, nou pak ik er 400 medewerkers te uh, vragen om salaris in te leveren tot aan 10%. Met name de oudere werknemers, omdat dat. Um, ja, het risico anders gelopen wordt dat het niet goed gaat met het bedrijf. En sommige nog meer mensen moeten ontslagen dan al het geval is geweest. Garanties voor het behoud van banen worden niet gegeven door Capgemini. Ik sprak er onder andere daarover met Paul de Beer. Nog leraar arbeidsverhoudingen, de vakbondsprofessor. Over werkloosheid, waar we het eigenlijk nauwelijks over hebben, over solidariteit. Daar zijn we nog steeds heel erg toe bereid. En over de rol van de vakbewegingen. Misschien moet daar wel ook een grote transformatie plaatsvinden. Uh, ja, eigenlijk is de basisvraag, even buiten de waan van de dag... van hoe, hoe wilt u dat Nederland eruit ziet? Wat voor soort leven willen we eigenlijk leiden met z'n allen? Wat is voor u, en ik gebruik een term die wel vaker terugkomt tegenwoordig... het goede leven? Uh, vader en zoon Skidelski hebben daar een boek over geschreven. How much is enough? De Nederlandse vertaling komt eraan over meer ethiek. Ik, Economie zou ethische doelen moeten nastreven. Um, en Ooit werd verwacht door Keynes, een belangrijke econoom, dat er veel meer vrije tijd zou komen, dat mensen minder lang, misschien wel drie uur per dag zouden hoeven werken. Dat zou is genoeg om in hun levensbehoeften te voorzien. Omdat machines het werk over zouden nemen um, en mensen zich zouden kunnen wijden aan het goede leven. Zelfontplooiing, uh, zorg voor naasten en andere zaken die de kwaliteit van het leven bevorderen. Nou, wat houdt het voor u in? Hoe ziet u Nederland over twintig jaar? Moeten we in staat zijn nog veel meer te consumeren... of moeten we misschien wel minder inleveren... en naar een andere invulling, zinvolle invulling, zinvolle invulling van het leven toegroeien? Dat is mijn vraag. Bel naar 0800-1121. 0800-1121. En dan eh, halen we u in de uitzending. Meneer Kees, goedenacht. Ja, goedenacht. Allereerst de beste wensen, dat mag nog geloven. Ja, ik vind het goed. Vind ja, Dank je wel. Ik heb het afgelopen uur geluisterd en ik heb vandaag ook die commotie over dat ik op geen manier ge ja. gevolgd. Wat en uh, ik vind dat die meneer die het eerste uur was, op zich gelijk heeft. Ik denk dat je als vakbondslid. meer moet gaan kijken van hoe wil ik dat uh, mijn wereld in Nederland. de komende 20, 30 jaar uitziet. Precies. Dan dat je 1 of 2% loonsverhoging erbij ja. krijgt. Ben je lid van een vakbond? Ik ben wel lid van een vakbond, die ja. Al, uh, ik denk wel 40 jaar, denk ik. Oh, Oké, okay. dus je bent niet een jongere uh, deelnemer. Ik ben een jongere luisteraar, nee. heb, je, heb je nog wel werk? Uh, nee, ik, uh, ik werk niet meer. Maar omdat je... Um, met... Ik heb een, uh, drie keer een burn-out gehad en uh, okay. toen was het exit. Drie keer een burn-out? Ja. Dat is zwaar, oh, dat is heftig. Weet ik te snel ik, uh, weer begonnen, hè? Ja, ja. En dan krijg je de derde keer, krijg je hem vier keer zo hard voor je kiezen. En, uh... Waarom heb je dat gedaan, zo snel weer beginnen? Was het je eigen verantwoordelijkheid? Uh, een stukje willen werken, een stukje denken van uh, ik ben wel weer beter. Terwijl je halverwege de trap bent en dat soort dingen. Dan, uh, ja... En ja, dan ga je, ga, je, ga je bekopen op een gegeven moment. Hè? Is het daar ook, uh, speelt daar een rol bij dat je je gedrongen voelde? Dat je dacht, ja. Ik moet, ik moet ook zo snel mogelijk weer aan het uh, Nee, Nee, gedwongen voelde ik me niet. Maar op een gegeven moment denk je dat je meer aan kan dan je, dan je okay. kan. En op dat moment voel je dat ook zo. Alleen, ja, dan kom je gewoon later, krijg je dat gewoon terugbetaald. Wat spijtig zeg om dat te horen van je. Ja, goed, ja, het elastiekje breekt een keer, hè. Ja, precies. precies. En uh, het moeilijkste is het accepteren dat het niet meer mag. Ja. En, dat, ja, en uh, ja, op een gegeven moment denk je van... Uh, ja, als zes, zeven doktoren zeggen van uh, het is einde verhaal, vrienden... Uh, ja. Ja. Dan ja. op een gegeven moment leg je er gewoon bij neer. Dan moet je het ervaren. Ja, dan ga je gewoon andere dingen zoeken om je tijd uh, in te delen. En, en lukt je dat om, om je tijd dan ook zinvol in te delen en een soort van goed leven te leiden? Hm? Ik, kom, ik kom in principe tijd tekort. Maar, wat, maar hoe doe je dat dan? Nou, ik heb een hele hoop hobby's. Ja. Doe, daarna doe ik uh, een aantal uren vrijwilligerswerk... Ja. En uh, ja, ik kom gewoon tijd tekort. Maar jij hebt, jij hebt minder te besteden, neem ik aan. Veel meer. Ik minder. Uh, ben 30% naar beneden gegaan, ja. Uh, oh. van, uh, mijn laatste verdiende salaris. 30%, nou, dat valt me nog wel. Ja, aan. ik bedoel, je gaat naar 70% van je laatstverdiende salaris. Ja, uh, precies. Maar dat en, duurt niet kijk, zo heel lang je, toch? Daar leer je door de jaren heen, leer je daaraan wennen. Ja. Kijk, 1 uh, euro omhoog gaat makkelijker dan 1 euro naar beneden hoor. Ja. Ja, dat zeggen ze, maar dat heb jij ook zo ervaren. Uh, ja, het is uh, wel even, uh, even slikken. Je moet op dat moment toch een ander bestedingspatroon uh, ja. proberen aan te nemen. En hoe erg is dat? En hoeveel ruimte komt er daardoor om een ander leven te leiden... wat misschien ook wel een heel mooi leven is? Nou, hoe erg dat is. In het begin... Uh, ik was echt, zo zo, echt helemaal van het padje af. In het begin heb je dat niet in de gaten. En dan... Uh, de eerste paar maanden leef je gewoon zoals je gewend was. Ja. ja, dan blijven de rekeningen liggen. En ja, dan krijg je in ieder geval toch van uh, mensen om je heen... Uh, schoppen om je kont van, hey vriend, dit gaat de verkeerde kant op. En langzamerhand ga je daaraan wennen. Je gaat ook uh, uh, je snel, ga je aanpassen. Ja, noodgedwongen natuurlijk. Uiteraard, ik bedoel, uh, het geld is een keer op. Ja, maar dan is de vraag, wat gebeurt er dan? Nou, wat er gebeurt, Zak je dan ik, in een uh, diepe depressie en ben je doodongelukkig en doe je niks meer? Of... Nee, nee, nou, ik heb, ik heb uh, een, een paar jaar geleden dat ik gewoon echt op de bank zat en ja. naar de muur zat te kijken. Ja. En uh, voor de rest niks. Ik uh, leefde als een zombie. Je leefde oh, als een zombie, ja? Ja, echt als een zombie. Alles ging langs me heen. Ik had nergens meer zin in. Ik had uh, nergens plezier aan. Maar op een gegeven moment komt dat weer terug, dat elastiekje Dat... Uh, dat begint langzamerhand wel weer te groeien. Ik, ben, uh, ik, ik heb alleen heel erg mijn grenzen leren kennen. Ja. Maar dan komt toch de vitaliteit komt dan weer terug? Uh, ja, de vreugde in je leven komt wel weer terug. Ja, ik kan nu weer genieten van dingen. Waar geniet je nou erg van? Waar ik van geniet. Uh, ik uh, doe uh, wat, wat met, uh, met daklozen. Ja. En op het moment dat je een daklozen een beetje, een beetje weer uh, op pad krijgt, en dan vooral op financieel gebied, dat je. Wat aan zo'n boetes kan doen, wat aan uh, belastingschulden uh, in ieder geval wat kan... Uh, ja. uh, uh, uh, uh, zicht kan, kan krijgen in die dingen. En daar ook proberen om daar wat van af te krijgen. Of uh, kwijtschelding aan te vragen. Zodat uh, er niet constante uh, ellende op, op zijn dak komt. En je merkt dan dat uh, die persoon in ieder geval weer een, uh, ja, een boost geeft. Nou, dat is, dat is, vind ik, vind ik, geluk. Ja, begrijp ik. Dat is een zeer solidaire manier van leven natuurlijk. Ook. Je Kijk, kom... Ik kom uit een links nest en ik ben, ik ben links, dus ja, dat soort dingen blijf je bij. En als ik dan die man hoorde praten het eerste uur, ja. denk ik van oké, okay, maar aan de andere kant, ja, hij praat heel erg over de bonden, de bonden. Ja. Het ellende is dat er steeds minder leden bij de bonden komen. Ja. En je af en toe wel, eens het idee krijgt... hebben de bonden nog wel draagvlak in de samenleving. En heb jij tot slot dan, Kees, een idee over hoe ze dat dan wel zouden moeten krijgen... of terugveroveren, het initiatief naar zich toe trekken? Met name... Ik denk, en... dat, ik denk dat de meest, dat, dat, dat, de vakbond, want laten we het gewoon op één hoop gooien... dat de vakbond gewoon meer moet uh, communiceren naar buiten toe. Ja. Zodat ook jongeren weer uh, interesse krijgen om lid te worden van een bond. Ja. En ook inderdaad meer op het uh, op van hoe willen we leven dan in plaats van die 2, 3, 4 procent erbij elke, okay. elke keer. Oké, okay. hartstikke goed. Dus die, die tijd komt wel weer terug dat dat kan. Ja, wie weet. Wie weet. En misschien wel niet. En misschien uh, is dat ook helemaal ja, niet zo en, Ja, en anders maar niet. Dan moeten we allemaal maar uh, een klein stapje terug doen. Nou ja, precies. Jij, kan, jij hebt het gedaan. Je hebt de grote stap teruggedaan. En dat, uh, nou ja, dat is je ook gelukt. Ja, maar goed, daar doe je een aantal jaren over. Ja, maar dat is niet erg. Fijn maar goed, uh, fijne uitzending. Ja, dankjewel Kees. En okay, een nacht nog. Hey, meneer Van Deventer. Ja, goed. Oh. Um, ga ik de, uh... oh, oh, oh, oh, wacht even, dat gaat niet helemaal goed. Um, oh. ik, ik kan u heel slecht verstaan, en nog even proberen. Ja. ja. Nee, he, heeft u een hands-free telefoon? Nee, dit gaat niet zo. Ik ga het ook geen thuis. Nee, ik, ik, we gaan het even de verbinding verbreken om te kijken of we het kunnen herstellen. Want deze is zo slecht dat ik u niet kan verstaan. En als ik u niet kan verstaan, kunnen luisteraars u ook niet verstaan. Dat is niet zinvol. Uh, Johan, ben jij daar? Goedenacht. Hallo. Hallo. Bent je... free. Ja. <laughs> ben ik goed verstaan? Je bent heel helder, ja. ja. Uitstekend. Nou. Goedenacht. Hoe, uh, hoe zie jij het goede leven? Nou, ik vrees dat mijn beeld van het goede leven er niet zo toe doet... omdat uh, een veel andere factoren dat voor mij gaan bepalen. Leg eens uit. Nou, als ik dan uh, dat gedoe horen om uh, Capgemini en dus uh, de vrijwillige verlaging van salarissen, ja. dat wordt bepaald door factoren buiten Nederland. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld in India goedkoper en harder gewerkt wordt op het gebied van automatisering, waardoor Capgemini mede gedwongen wordt zo'n verzoek te doen. Ja. En ik denk dat wij daar gewoon veel meer last van gaan krijgen. Dat landen als Brazilië, China, nou goed noemt die Brik-landen maar op. Maar ook Colombia, Mex Mexico, Turkije, wat was allemaal genoemd, Zuid-Korea. Ja. Dus je zegt het is gewoon onontkoombaar. Wij, onze positie is zo zwak geworden, wij moeten wel uh, terug. Onze co concurrentiepositie is te zwak. Nou, het is niet heel erg zwak geworden, maar er komt gewoon meer concurrentie. Dus die verzwakt wel enigszins. En niet alleen meer de VS en Europa bepalen, dus wat op de markten gebeurt, maar ook veel helemaal andere landen. Ja. En die zorgen dus ervoor dat toch wel denk ik, de te hoge salarissen hier en de, de, de, de te grote welvaart. En dat bedoel ik niet als, als waardeoordeel, maar gewoon als vergelijk. Dat dat naar beneden gaat. En uh, dat is ook het, uh, ja, de bestedingen van de mensen, de conceptieve bestedingen, die zullen afnemen. Ja. En is dat dan iets, hoe sta je daar tegenover? Want als jij vaststelt, het zal gebeuren, hoe ga je daar dan mee om? Hoe zal je daarmee omgaan? Want ja. jij moet dat dus ook doen, jij moet ook terug. Ja, inderdaad, noodgedwongen wat bezuiniging. Ik denk dat allerlei vakanties, uh, vaak naar het buitenland en dergelijke, of om de drie jaar een nieuwe auto, dat dat gewoon minder gaat. Maar je klinkt alsof, alsof je dat toch al niet doet. Dat klopt, en ik vind het ook niet zo belangrijk, hoewel... Of voor mij geldt op een gegeven moment dat de rek eruit is. Hoewel ik niet uh, voor zo'n situatie verplaatst zie. Maar goed, ik hou er nu wel rekening mee. En werk jij? Ja. Okay. En uh, ik denk ook bijvoorbeeld dat al, algemene uitgaven als gas, licht en, en water, elektriciteit... ook dat gaat duurder worden door de, de toenemende olieprijs. Dat, dat zakt nu wat in. Dus al die dingen zullen mensen toch ja, moeten accepteren. En, en zij zullen eraan moeten wennen dat... Ja, de vette jaren, dat die voorbij zijn. En het zal wel nog heel redelijk zijn, maar ik denk dat de jaren negentig... die welvaart die er toen was, ja. of dat blijft of terugkeert, ja. dat vraag ik me af. En... Maar dan is de vraag, hè, hoe, hoe, hoe gaan we daarmee om? Met andere woorden, hoe ziet het leven, het goede leven... als, uh, als je er gaat, sowieso van uitgaat dat we minder te besteden zullen hebben... hoe ziet dat leven er dan voor jou uit... Ik zal gewoon mijn ding blijven doen en het zal wel lukken, denk ik. En wat is dat? Wat is, wat, wat, wat, waar hou je van in het leven? Wat vind jij nou echt belangrijk? Wat, waar moet je dus niet aan tornen? Voor mezelf vind ik omgaan met de omgeving echt belangrijk. Precies. Ja. En, dat is je en, uh, ook al. Ik, ja. ik, en wat, bedoel wel, je, wat bedoel je precies met omgaan met je omgeving? Gewoon privé en ook uh, gewoon de mensen? Duur, de duurzaamheid, precies. Ja. Ik denk dat, ik een beetje een paradoxaal gegeven dat we zullen terug moeten. Ja. En ik denk dat dat alleen maar haalbaar is als een bepaald niveau van solidariteit gehandhaafd blijft. Ja. Anders krijg je toch een beetje van strijd iedereen tegen iedereen in Nederland. Ik denk dat wat voor de overheid een heel belangrijk punt wordt te investeren in, in duurzaamheid. En ook denk ik defensie. Ja. dat je die beiden moet onderhouden. En, en op het vlak van onderwijs en vooral ook zorg zul je veel meer moeten vragen van, van eigen bijdrage van de burger... Dat mensen dat zelf oplossen? Zelf, in, in, in... Nou, zelf moeten gaan betalen, veel meer. Hmm. Daarvoor moeten sparen. Als je de de, de ziektekostenpremie was, vond ik echt lui land Dat was heel laag. Nu is het dus verhoogd, 100 euro per, per maand, per, per burger. Maar dat is dan 1200 euro per jaar. Dat is nog maar iets van, van 10% van wat het daadwerkelijk kost. Want de rest wordt gewoon bijgepast uit de algemene middelen. Nou, met de vergrijzende bevolking en toch steeds meer wat mogelijk is in de zorg... houdt dat toch in dat de kosten zullen blijven stijgen. En dan zullen mensen dus gewoon al vanaf de jaren twintig en dertig van hun leven... als jonge mensen al rekening mee moeten houden en daarvoor moeten gaan sparen. We hmm. doen heel veel conceptieve uitgevingen in, in de vorm van auto's of een mooie huizen of, of reizen... dat dat toch op beknippeld zal, zal worden. Ja. Want als je zorg belangrijk vindt en je vindt zorg belangrijk... dan nou, iedereen vindt het zo belangrijk. ik ook. Ik maak er gebruik van en, en de, de kosten blijven stijgen. Ja. En de mensen blijven consumeren. De, de prijzen van de medicijnen nemen af... en toch nemen de kosten van medicijnen toe. Heb ik begrepen, met andere woorden, er worden steeds meer medicijnen afgenomen. Dus dat goede leven bestaat eruit dat wij een steeds, uh, steeds hogere bijdrage leveren aan onderwijs, zorg en dat soort dingen. Dat goede leven houdt in, ja, het klinkt een beetje streng, maar veel eigen verantwoordelijkheid... ...zorgvuldig omgaan met de middelen die je hebt. En Klinkt een beetje ne neoliberaal. Ja, daar was ik al bang van dat je dat ging zeggen. <lacht> uh, je vindt, het, het, toch een element, scheld, je vindt dat, het toch een scheldwoord. Nou, ik ben maar dat jij het een scheldwoord vindt. Ik vind het niet... Ik vind de combinatie... Ik, ik vind dat, er zit een neoliberaal aspect aan... ...want ik vind dat er te weinig verantwoordelijkheid genomen is. Aan de andere kant is er ook heel veel spilling geweest. En dus bijvoorbeeld duurzaamheid... Nee. ...en efficiënt, omga efficiënt omgaan met middelen en zorgvuldig omgaan met middelen, bijvoorbeeld isoleren van huizen... goed openbaar vervoer, heel veel, heel veel uh, resources, heel veel middelen steken in, in energievoorzieningen... anders dan de fossiele brandstoffen. Mm. Dat ook dat ze heel veel aandacht vragen en dat lijkt mij ook een enorm grote uitdaging. en Dat vind ik niet echt iets, iets neoliberaals, maar iets wat denk ik samen met, met de krachten van de markt... en ook met duurzaamheidskrachten die ik hier aan de linkerkant van het politiek spectrum zie van moeten worden aangepakt. Ja. Het is wonderlijk dat duurzaamheid een, links, een linkse zaak is. En niet uh, iets waar iedereen, ja. de, als het gaat om de duurzaamheid van ons bestaan, iedereen zich nou, er toch het bij zou voelen. Maar het, het besef ervan vind je toch meer bij de, bij de linkse partijen. En dan nog, denk ik, dat uh, in ieder geval heel veel mensen die ik ken, die links stemmen, die qua gedrag, die vliegen de hele wereld rond. Ja. Dus ik denk dat ja, dat echt een verantwoordelijkheid wordt voor iedere mens. Ja. Zo vullen het met plastic, kijk uit wat je weggooit. Ja, doe langer met, met een auto, ja, doe langer met je meubilair. Er is welvaart genoeg, okay. nog steeds. Maar, oh, dat is duidelijk. Johan, er is welvaart dankjewel. genoeg. Ik dank je wel. nog wel. Hey, nog. Ik krijg een reactie per e-mail van uh, Marnix Kummer. Die uh, werkt bij Capgemini. En die het verhaal naar eigen zeggen wat minder zwart-wit ziet. Ik uh, citeer uit zijn e-mail. Capgemini heeft de laatste jaren een hoop overnames gedaan. Veel van de werknemers die nu wordt gevraagd om een loonconcessie te doen... zijn via deze overnames bij Capgemini in dienst gekomen. Vaak zijn ze overgestapt met beschermde arbeidsvoorwaarden. Ergo, een arbeidsvoorwaardenpakket en salaris... dat gebaseerd is op de IT-markt zoals die in de jaren 90 was. Lees, dat waren de gouden jaren. De markt is veranderd. Dit salaris staat niet meer in verhouding tot de marktwaarde. Andere kant van de medaille is dat onder druk van hoge loonkosten voor deze groep... Uh, beperkte groei- en margeontwikkeling er voor de jongere medewerkers nagenoeg geen ruimte voor salarisgroei is. Hier val ik als 30-jarige ook onder. Intern is aangegeven dat door de aan de bovenkant te drukken, er aan de onderkant meer ruimte voor salarisgroei komt. Ik jaag dit dan ook toe. Met vriendelijk groet, Marnix. Dus eigenlijk zit daar ook een soort solidariteitsbeginsel onder. Dat je... Uh, Binnen een bedrijf ook evenredig de klappen opvangt en de boel verdeelt. Nou, oké, okay, ik kan me dat voorstellen, maar niks. Een goede brief in ieder geval. Terug naar uh, meneer Van Deventer. Ik hoop dat we nu een betere uh, verbinding hebben, meneer Van Deventer. Nou, ik zal het uh, proberen. Ik sta nu buiten op de kom. Lukt dat? Ja, dat lukt, dat lukt maar net. Ik probeer, als het... nou, ik probeer het wel even. Als het niet gaat, dan ga ik het toch nog proberen te... Ja, nou, ook het kort. Ja. Uh, ik, ik zelf heb mijn eigen bedrijf en uh, elk jaar... Uh, nee, en, uh, sorry, ik nee, dit, dit gaat niet. Ik versta je ik, nee, ik gewoon niet. Uh, okay. Heeft u niet een vaste telefoon? Nee, die heb ik niet. Oh. Uh, uh, uh, nee. Uh, nee, dit is, dit is gewoon uh, ruis. Het spijt me zeer, want ik uh, kan u gewoon niet verstaan. Radio 1, Casa Luna. Lex Bolmeier Um. Every time I look into your loving eyes, I feel love. You got it. Baanwerk en huis en geld. Also. De Roy Orbison, 1989. Inmiddels zijn de tijden veranderd. En er moet, er moet misschien wel iets af. Nou, dat is niet, ja, niet zeker. Maar je kunt het natuurlijk als uh, leiding bij een bedrijf vragen aan je werknemers. Je kunt het misschien ook proberen collectief te regelen. Zodat er ook iets tegenover staat als je salaris inlevert. Bijvoorbeeld iets wat uh, de solidariteit uh, verstevigt. En... Uh, het vangnet en de sociale netwerken en zo. Dat kan allemaal. Als ik uh, de term het goede leven gebruik... dan verwijst dat onder andere naar een boek... dat vader en zoon Skidelski, en economen... hebben geschreven. How much is enough? Ze pleiten daarvoor om eens na te denken... over een verandering van onze levensstijl. Uh, want wat heeft dat beroep op groei, groei, groei... ons nou opgeleverd? Dat armen armer werden en rijken rijker... En dat het einde van de crisis nog lang niet in zicht is. Dus misschien tijd voor een major shift in ons denken. En, um, ze verwijzen ook naar een van de grote economen, Keynes. En dat is wel een heel, heel grappig citator uit uh, General Theory van uh, Keynes. Mensen uit de praktijk die denken dat ze onafhankelijk van welke intellectuele invloed dan ook zijn. Zijn normaal gesproken slechts slaven van een of andere dode econoom mag u in uw oren knopen. En soms is dat dus Keens zelf. Um, ander leven, het goede leven. Niet alleen maar groeien, dus misschien soms ook wel minder. Uh, je zou ook bijvoorbeeld een basisinkomen voor iedereen kunnen inrichten. Dat kan, dat kan gewoon echt. En in een interview met de NRC heeft Edward Skidelsky gezegd... dat als je aan mensen vraagt in wat voor samenleving ze zouden willen leven... dan kiezen ze voor een samenleving waar mensen minder werken harmonieus met elkaar omgaan en een eerlijke inkomensverdeling. Maar dat is niet een keuze die mensen individueel kunnen maken. Dus daar moet je inderdaad over blijven eh, onderhandelen. Misschien is dat wel de taak van de vakbonden. Daarover bericht elite ons opnieuw via e-mail... Kazeluna had enige weken geleden een gast, David van Berlo... die sprak over een netwerksamenleving. De vakbonden zouden een beweging moeten worden... die de netwerken in een dergelijke samenleving van onderaf stimuleert... en ondersteunt en diensten beschikbaar stelt voor niet-leden. Werknemers zijn niet een groep meer, of één groep. Netwerken, uh, zoals de ZZP'ers aangaan, die elkaar ondersteunen... zijn de toekomst voor vele groepen... En ze wilde het eigenlijk voorleggen aan de gast Paul de Beer. Maar daar is het te laat voor. Uh, terug naar de telefoon. Token, goedenacht. Goedenacht. Ja. Lex. Uh, ik denk wel eens, uh, als ik zo zit te luisteren... dan uh, komt weer de gedachte in me op. heb ik wel vaker uh, gehad. Uh, heel veel mensen uh, denken dat welvaart het gelijke is aan welzijn. Ja. En... Dat is het toch echt niet. Het is uh, jarenlang uh, aan mensen uh, ingestampt, geloof ik. Van, uh, het is uh, niet dat het uh, belangrijk is wat je bent, maar niet hoe je bent. En ik denk dat dat gaat op allerlei uh, terreinen gaat dat uh, door. Ja. Alles moet hoger, breder, harder, hoger, mooier. En dan denk ik... Wie zegt dat? Wij laten ons leiden. Uh, en dat is al volgens mij begonnen net na de Tweede Wereldoorlog. Het land moest in opbouw, natuurlijk. Er moest hard gewerkt worden. Dan op een gegeven moment bereik je wat. En dan moet je blij zijn en dat je dat kunt behouden. Ik bedoel, uh, het gaat die uh, race met die trein, dat gaat maar door. Het is, uh, ja. Mensen stappen in een trein... En uh, dan opeens blijkt dat ze in een TGW zitten. Het gaat maar door, het gaat maar door. En ze kunnen er niet meer uitstappen, heb jij het idee? Ze kunnen niet uitstappen, ze zitten in de molen, ze gaan mee. Uh, de ontevredenheid ontstaat volgens mij doordat het tempo uh, steeds maar hoger wordt. Er wordt meer verlangd van mensen. En ik begrijp dat jonge mensen, zoals bij Capgemini, dat die binnenkomen. Die brengen wel jong parate kennis mee, hm. hebben coaching nodig van ouderen. Maar uh, je ziet uh, met, bij semi-overheid, ook in de ziekenhuiswereld waar ik vandaan kom... dan denk ik, doordat het budget, uh, de functietaak-eenheden, het geld verdeeld is, zeg maar... is er weinig ruimte voor jongeren in hm. aanwas. Dus jij en, vindt, zo, uh, jij vindt uh, uh, reagerend op het nieuws over kapgemini... dat uh, oudere werknemers uh, een deel vragen om een deel ja, ik denk van, wel van dat de salaris ik het in het te laten leven? In de, leven. de jaren negentig uh, was het zover, uh, zeiden mensen wel eens... Oh, jij, uh, waarom ga jij werken? Er zijn zoveel mensen zonder werk. Nou, was, uh, Op de Operatiekamer is dat niet het geval geweest. Maar ik heb daar wel, in die dagen begon ik daar ook over na te denken. Ik denk, ja, is dit het dan? Als jij, uh, het is fijn om een wereldje naast je huisje woontje hier te hebben, want je kinderen gaan ook een eigen gang. En daar heb je dan uh, voor geleerd. Maar um, als je door veel diensten, te veel uh, werken, uh, zeg maar, uh, eten op tafel zet wat naar haast smaakt, dan ben je niet goed bezig. Eten dat naar haast smaakt, dat vind ik wel heel mooi. Ben jij, ben jij ooit uit die race, die TCV, gestapt zelf? Als, uh, je was operatiekamerassistent. Ja, uh, uh, ja, ik ben uh, twee, drie jaar geleden gestopt inmiddels. Ja. Want ik... Ik uh, was ook iemand die uh, voor afspraken maakte, dan denk ik zomaar ergens binnenvallen of uh, bellen. Dat kan dan niet. Het komt niet uit. Mm. Uh, als mensen aan je vragen hoe is het met je, dan zei ik zelf. Ja, druk. Dan denk je, ja, mensen vragen eigenlijk niet of je druk bent. Je vragen hoe het gaat echt. Hoe gaat het echt met jou? Yeah. Yeah. En en ik, ik merk nu, nu ik. Uh, ik heb wel een heel gat moeten overwinnen, moet ik eerlijk zal ik zeggen. Want ik miste mijn, mijn collega's. En ja, ja die drijf had ik, dat moet je dan weer afleren. Maar als je inderdaad euh, jezelf een paar keer bent tegengekomen, dan uh, gemakkelijk dat wel de ja. stap om er toch maar uit te gaan. En, je, je bent, uh, helemaal, je bent acuut gestopt met werken, begrijp ik? Uh, nou, acuut, uh, of... dat wil zeggen, uh, ik heb. Ik ben uiteindelijk in een burn-out terechtgekomen oh. wat ik niet wist hoor. Ja, ja. Je gaat steeds harder werken, steeds intensiever. Je loopt jezelf voorbij. En uh, tot op een gegeven moment ik het licht uit ging. Ja. En daar heb ik uh, hulp voor gezocht. En uh, de psycholoog die zei: het, als, als jij terug gaat naar je werk, dan weet ik niet of ik jou nog ambulant kan helpen. Mm. En dat heeft me zo aan het denken gezet. Dus geleidelijk aan ben ik, uh, heb ik besloten, ik, ik stop ermee. Ja. En, uh, en dan, moet je je leven, dan moet je je leven opnieuw inrichten. Volgens, an, uh, andere, zeggen, ja. volgens andere principes. En hoe heb je dat dan gedaan? Daar uh, ben je nu mee ik, bezig misschien wel? Ik ben eigenlijk uh, ooit al begonnen te werken. Ik nog uh, in het ziekenhuis asielzoekers die uh, een kind per keizersnee kregen... en die net waren aangekomen. En daar heb ik me eigenlijk in een tijd van tien dagen... allerlei spulletjes voor die mensen verzameld van vrienden, kennissen, buren... Want voor dat babytje moest er natuurlijk ook van alles zijn. En de mensen wisten niet eens dat ze in Nederland waren. Nou, zo ben ik me eigenlijk met, die, uh, met dat gezinnetje gaan bemoeien. Heb ze gevolgd uh, met een, uh, een aandachtskundeboek uh, laten zien wat nou eigenlijk Nederland is. Want dat wisten ze niet eens. Ze kwamen naar Syrië destijds. Een week in een vrachtwagen gezeten. Dan denk ik, uh, ja, uh, worden meteen naar zo'n centrum gebracht verhuisd van het ene centrum naar het andere. Om um een lang al kort te maken, na negen jaar... hebben ze dan uiteindelijk een huis gekregen. Zo. Dat heb ik weer uh, ingericht met, uh, met, met een paar andere uh, met meubeltjes allemaal... van vaders of moeders die overleden waren, een huis leeggehaald. Ik dacht, nou, dat, dat vond ik een prachtig iets om erbij te hebben. Ik denk, ik ben alleen maar bezig met meer, meer, meer. En ik denk, dat is het niet, daar word je niet gelukkig van... Het maar... is fijn dat je alles kunt betalen wat je nodig hebt. En dat, dat kan ook helemaal goed. Dus misschien heb ik dan makkelijk praten. Maar inmiddels maar... Uh, zijn die mensen op zichzelf. En ben ik bij de voedselbank bezig of bij de zonnebloem. Uh, maar je, kortom, ik... je inzetten voor je medemens? Op een, ja, een, een, een, dat is wel belangrijk. Dat, maar dat maakt je ook gelukkiger? Uh, ja, dat geeft, uh, geeft uh, goede gevoelens. Mijn moeder wordt ja. uh, 100 jaar dit jaar en die woont op afstand. En die zei al jaren... Kind, je kunt bij jou in de buurt zijn er ook genoeg mensen. Je hoeft niet iedere keer anderhalf uur heen en terug te komen rijden. We ja, hebben beginnen met vervelen. Ja. En zo ben ik dat eigenlijk gaan doen met die zonnebloem en inmiddels met de voedselbank. En ik denk, ja, dat, dat is het. En daar kom ik eigenlijk allemaal mensen tegen die ook veel minder uh, belangen hechten. Uh, die, die het ook wel graag beter zou, uh, zouden willen hebben. Maar die het woordje tevredenheid nog wel kennen. Ja, dat is die wel kijken, bijzonder. Ja, dat vind ik echt heel bijzonder. Daar heb ik heel veel wijze lessen van geleerd. En ik ben niet alleen maar voor die anderen bezig, want ik ben inmiddels aan het schilderen gegaan en sporten. Kijk, het is mooi meegenomen dat uh, dat, dat geld er wel voor is. Ja. Maar ik, uh, ik had wel na een half jaar of een jaar zoiets, ik ben alleen maar voor me, myself en i bezig. Ik denk, dat kan het niet zijn. Nee, maar goed, dat het dat. dat zoeken en uitbreiden. En ik moet zeggen dat dat vreugde geeft. Geweldig, en dan... token. Dat vind ik goed om te horen. Want ik wil ook nog wat andere mensen aan het woord laten, maar het ja, beeld dat je schetst is heel duidelijk en dan ben ik blij om dat je je weggevonden hebt. Heel goed. Dankjewel. Ja. Oké, okay, ja. alsjeblieft. Ja. Ik krijg nog twee mailtjes binnen die ook interessant zijn um, van Mick Zondorp, Michael Zondorp. Uh, onvoorwaardelijk basisinkomen verdient veel meer aandacht, schrijft hij. Dank voor het noemen. Uh, met dank dus aan de familie Skidelski in de krant. Kapitalisme is oké... Okay, maar wel met een bestaanszekerheid voor iedereen. Kapitalisme heeft veel mooie dingen opgeleverd. Kijk maar naar je iPad en je website en je auto. De mensen vinden die dingen leuk. Ook linkse mensen. Maar de basisinkomen... dat basisinkomen is de missing link... in het kapitalisme. En er is zelfs een website voor. www.basisinkomen.nl uh, Dit vind ik eigenlijk wel een interessante vraag. Hoe, Hoeveel mensen daar... Ik heb het laatste uh, Charlotte Mutsaers hier ook horen zeggen... Van, ga maar gewoon naar een basisinkomen. Toe, het zou toch veel beter zijn? Daar heb je het eigenlijk nooit over. Bent u, bent u daartoe bereid? Luisteraar van Casa Luna. Het heeft natuurlijk wel wat uh, voeten in de aarde. Hè? Maar goed, um, dankjewel Michael. Uh, Ellie reageert nog als volgt. Toen ik hoorde dat mijn partner zeer ernstig ziek was... nam ik direct ontslag op mijn werk. Dat kan ook soms noodzakelijk zijn. De tijd die wij nog samen zouden hebben... was het belangrijkste wat er was. Na zijn overlijden ben ik weer gaan werken. Er is nog steeds... Uh, wat het belangrijkste in mijn leven was. Op mijn werk kwamen veel van mijn capaciteiten niet tot hun recht. Ik wist dat ik deze behoefte op een of andere manier moest bevredigen. Door maar twintig uur te gaan werken... kon ik me in mijn vrije tijd bezighouden met studie, lezen... en me op andere manieren inzetten voor de samenleving. Mijn werk is voor mij collega's ontmoeten... een aantal taken uitvoeren die me nog wel liggen... en daarnaast geld verdienen om in mijn onderhoud te kunnen voorzien. Ik vroeg niet aan mijn werkgever om in mijn behoefte te voorzien... maar nam zelf het initiatief... Ook maak ik geen gebruik van een uitkering, omdat het niet nodig is. Ik ben er gelukkiger op geworden. Heel goed. Dankjewel, Ellie. Ben de Haan. Ja. Goeienacht. Ja, goeienacht. Wat is het goede leven? Uh, wat ik nu een beetje heb. Nou, hoe ziet dat eruit? Wat? Hoe ziet dat eruit, Ben? Ik uh, geniet van mijn ABP en uh, uh, mijn AOE. Ja. Dus je bent, je, bent, uh... je hoeft niet te werken? Uh, nee, maar ik zou wel graag, en uh, daar ben ik ook ik ben bezig, om uh, weer vrijwilligerswerk te vrijwilligerswerk gaan doen. Ja. Wat ik jaar gedaan heb. En wat voor soort vrijwilligerswerk? Ik ben uh, voorzitter geweest van bouw de, de bouwvereniging. Hmm. Ik heb in het bestuur gezeten van het wijkcentrum Centuur. Ja. Dat is de pijp, zeg maar. Ja. En daarnaast uh, adviseer ik buren in de buurt. Ja. Maar waar mij om ging, was dat uh, reageren op alweer. Ja. A, vind ik economisch en medischap. Het is een specialisatie van de sociologie. Ja, Allah. En de economie heeft een aantal vreemde dingen. Zo. Uh, een economisch handelen vanuit het principe van het uh, gebeurt bewust en beredeneerd. En dan is er altijd de onzichtbare hand van Edward Smith ja. die problemen oplost. Maar dat vind ik wel nog een beetje. Ik begrijp niet zo goed wat je nou wil zeggen eigenlijk. Wat, wil je, wat, wil je, wat is het punt dat je wil maken? Dat is dat uh, economie zonder. sociale intelligentie. Uh, bij uh, onderhandelingen. Uh, oplossingen zoeken. Al aan de van de, de Albert Kuip. of van de Ten Katermarkt. ja, gewoon niet komt. Wat komt er dan niet? dat je dan geen oplossingen vindt. Oké, okay. zonder... Ja, ja. Ik heb het zelf meegemaakt in Hilversum. Uh, bij uh, de realisering van uh, dat mooie witte gebouw. Als je vanaf uh, de snelweg af, richting Utrecht afstapt naar Hilversum, dan zie je zo'n mooi wit gebouw. Ja. Dat krijgt een architectuurprijs op, uh, wordt opgenomen in de moderne architectuur. U bedoelt de zonnestraal? Niet. Nee, niet de oh. zonnestraal, het, het gebouw van. Nou, maakt niet uit. Als een KNP, Koningin en de papierfabrieken. En er zit nu zonder woon in. Oké, ja. Dat kwam er. Nou, dat mij in gesprekken duidelijk was geworden. ...dat daar een hele sterke sociale factor achter zat. Ja. Namelijk dat uh, de bestuursleden... ...met de vrouwen in Hilversum bewonen... dichtbij bij hun werk... ...maar niet in het verdorven Amsterdam. Ja, ja. Op dat moment stijgt de prijs. Ja. Voor de gemeente Hilversum. Oké. Okay. Um, goed. Ik, uh, ik dank je voor je bijdrage, Ben, de Haan. Ja. en ik wens je nog een goede nacht. Ja, dank je. Ja, dag. Dag. M meneer Jelsma. Ja, dat was wel een beetje een ofgeven, natuurlijk. <laughs> ik hoop het. Je had er moeite mee. Ja, ja, dat klopt, ja. ja. <laughs> Als ik ga even buiten staan, dan uh, weet ik zeker dat ik niet wegval. Nee, dat is goed. <laughs> uh, ik ben er een keer in ik keer Ik weet ik heel mijn leven al niet. Oh? Ik ben afgekeurd al heel mijn leven. Ja. Uh, het feit is dat ik ook vind dat een mens niet geboren wordt om te werken. We ja. werken niet om te leven. Of hoe zeg je dat? Uh... We werken wel om te leven, toch? We... Ja, nou, we werken niet om te leven, we leven om te werken. Of nee, zeg je nou echt... Dat is een soort, nee, een soort stelling. En ik vind dat, uh, dat, dat je bent geboren, daar kon je zelf niks aan doen. Nee. Dus wie, wie zegt er dat je moet werken? Als je, als je het zelf kan gooien, oh, nou ja. zonde, En hoe, hoe, hoe hou jij je dan in leven? Door een, een eigen gemeentetuintje, mijn eigen tuintje. Mijn eigen aardappels, mijn eigen uh, alles. En dat, Gewoon, is, dat is genoeg? Ja, dat moet genoeg zijn. Ik heb geen laptop, ik heb geen, uh, ge, geen auto, ik heb helemaal niks. Ik je heb wel, wel een caravan. Je hebt wel een, ja, precies, een huisje, een caravan, die staat op je, op je, in je moestuin. Die staat naast mijn moestuin bijna. Ja. En, lees. Lees. en zo leef jij gewoon ja, van de opbrengst gewoon zonder iets. En zonder al die toestanden die, die mensen allemaal nodig denk, te hebben. En ben je gelukkig? Ja, ik ben hartstikke gelukkig. Ja, ondanks een aantal pijten, maar goed, dat heb ik bedoel het niet. Maar je hebt wel, wel een mobiele telefoon. Ja, nou, die, die, die is onmisbaar op het uh, tijdje. En hoe, bepaal, hoe betaal je die? Het waait op je moestuin. Hoe betaal je die? Nou ja. ...om wat ijzer in te leven of wat, uh, wat te doen zodat je geld hebt, zodat je dat kan betalen. Mm, ja. en dat je en... naar Libara gaat als reclame. <laughs> en nee, wacht even, stop en stop je En heb je, heb je een sociaal leven? Een sociaal leven is, is, is steeds minder geworden natuurlijk. Door, door de, door de hedge dat iedereen maar iets moet hebben. Ja. Dat wordt gewoon alleen maar minder. Maar jij wordt, jij wordt, dan, jij wordt dan wel, door de manier waarop jij leef, leeft, word je dan wel buitengesloten uit de samenleving? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik, bedoel, ik ben bijna 50 jaar. En uh, ja, ik doe dat al 40 jaar of uh, nou, iets minder. Vijf jaar minder. Maar in ieder geval gaat erom dat je dat je, ik vind dat je dat je niet geboren wordt om een slaaf te worden van de maatschappij en het slaaf te zijn van al die zin die je maar kan kopen. Ja. En waar je, waar je maar gek gemaakt wordt om te kopen. En ben, voel jij je ook nu vrij? Ja. Ik voel me zo vrij als het maar zijn kan. Behalve dan dat je de politie joh, af en toe wordt achterna gezeten omdat je in een caravan woont of wat dan ook. Maar... maar dat mag dan mag dat weer niet. Nee, natuurlijk niet man. Je moet een huur betalen. Ja, je, dat... moet toch, uh, je moet toch echt gewoon volledig meedoen in de maatschappij. Ja. Maar en ben... Als je dat niet doet, dan, dan hoor je er niet bij. Dan zit je net op een vakje apart. Ja, dat snap ik wel. Word je, je wel eens uh, opgesloten, gearresteerd door de politie? oh uh... zeker weten en dan zit, je, dan zit je wel even um, opgesloten. Nee, nee, nee, maar laatst heb ik, ik heb voor het eerst van mijn leven in Nederland vastgezeten. Oh. Twee weken. Oh. Hoe was dat? Ja, Dat was heel prachtig. Dat was omdat ik een auto 26 jaar geleden op mijn naam had staan. Oké. Okay. 26 jaar geleden tot los losgereden in Berlijn. En uh, toen komen ze erachter dat die verkeerde de die verkeerd, die is sinds 6, 7, 8 jaar, weet ik niet precies, 9 jaar misschien wel. Uh, dat ze dat in een één keer op naam. stond hij nog op naam. Uh, ja. Dus toen moest je voor een auto, 26 jaar geleden, moest ik twee weken vastzitten. En het prachtige daarvan hoorde ik laatst op de radio. Want ik heb geen, geen televisie of wat. En uh, ik hoorde dat uh, voor het, uh, wat was het, neerslaan van een politieagent <laughs> die nog niet heeft twee weken kreeg een 40 uur taakstroom. Dat vond ik het mooiste van het hele verhaal. Nederland gaat naar de kloten. Oh. En de, alleen al op deze manier. Oké. Okay. En uh, ik vind gewoon, het feit is dat als je, er zijn zat mensen die willen hard, hard werken. En die willen heel veel. Nou ja. Sommige mensen willen wat minder, ja, snap je? Maar, maar dan kan je en, ook een goed leven leiden, dat bedoel je eigenlijk te zeggen. Ja, maar met, met gemak, met gemak. Ik bedoel, ik heb van brand, eh, brandnetels, kan ik eten. Snap je? Is Mag dat, ik, is ik, dat ik, lekker, ik, maar smaken brandnetels nu? Nee? Nou, je? Brandnetels, zoek met, met wat aardappels is niet juist zo slecht hoor. Ik bedoel, gewoon door wat vlees te eten, dan wordt het alleen maar slecht. Ja. ja, dat lijkt niet te gummi. Snap je wel, het, ja. het is gewoon... Ja, het is gewoon een andere wereld. Het is ook niet de wereld waar ik in wil, wil leven, eerlijk gezegd. En dus de eerste keer dat ik wel gelukkig dat het gratis is, anders had ik heel, absoluut niet eens Oké. Okay. Maar het is, het is gewoon uh, het feit is dat de een wil dit, de ander wil dat, en de buurman wil dit, en de buurman wil dat. En dat had ik al vroeger 30, 40 jaar geleden al. Snap hey, je, en dat? Jij, jij leeft autonoom en daar heb ik wel veel respect voor. Meneer Jelsma, ik dank je wel. Absoluut, en Het, ga, het ga je goed. Dag. Dag. Geert Ruiden. Ja, goedenacht meneer. Leef je ook zo autonoom? Nou, zo, zo uh, extreem niet. Maar hm. uh, ik leef wel, wel heel sober. Maar een sociaal leven heb ik ook. Een sociaal leven heb je wel? Ja, ja hoor, ik ben op een trainingsclub. Ik ben op in, zit in een poëzie. En, oh ja. Ik ben lid van Leidse Dichtersgelde. Uh, ik heb... Iedere donderdag wandel ik twee uur met een club mensen. De... Heb ik je laatst over aan de telefoon gehad, volgens mij. Oh ja, dat klopt, ja. N ja, in de was het niet met... Uh... Met een gedicht, jouw ja. leven gaat verder. Met middernacht was dat, in de nacht van... Uh, in, met, oude, met, oude, met oud nieuw was dat? Ja. Ja ja ja ja. ja, ja, ja, ja. ja. Dat was gezellig, maar goed, en nu? Maar nu wat wil je Nou weer... ja, nu, nou, kijk, die, uh, het is, is me net wat, wat, wat je genoeg vindt, maar ik, ik, een aantal jaren geleden ben ik begonnen om een hypotheekmars te gaan afbetalen. Ja. En ja, kennis van me zijn nooit doen, echt nooit doen, je verlies je aftrek en weet ik van wat. Nou, ik, ik, heb, ik heb ze gewoon maar laten praten en ik ben netjes aan het afbetalen gegaan. Hmm. Ik, ik betaal 7.000 ze per jaar uh, betaal ik af. Ja. En ik heb niet veel, die betekent niet meer hoor. Maar dat betekent wel dat ik als de prijs gaan stijgen, ik die klap makkelijk op kan vangen. Ja. Want mijn vaste lasten zijn veel lager. Ja. Dus ja, het is... en ik en ik, ik eet van 175 euro in de maand. En dat gaat echt met gemak hoor. Da je, je, je... mijn kat ook nog van mee. En... Ik koop er ook nog cremmetjes van. En, nou ja. Hoe doe jij dat dan, Geert Ja, nou, nou ja ik, ik, heb, ik heb net een lijstje zitten bekijken. En dan maak ik een lijstje, wat ik. Een vrijdag maak ik een lijstje wat ik kan gaan eten. Nou, dat zal ik even oplezen. Rode kool, aardappelen, uiensaus met tofu. Spruitjes, aardappelen, bruine saus en vegetarische balletjes. En ik ben vegetariër. Linzen, gebakken uien met tijm, rijst en appelkompot. Knolselder en kaas, champignons... En, en, en pasta, uh, spinazie, ei, rijst en botersaus, makreel, brood, rouwkost, bonen, vis, rijst, champignonsaus. Nou, ik kan, kan ik gewoon uit kiezen. Dat heb, heb ik allemaal in huis. Zo, wat lekker. Maar wat we en, en uh, um, dus je kan met heel weinig, zeg je eigenlijk? Is dat ook ja. jouw idee van het goede leven? Ja, ik kan me niet tegen dat, dat, dat, dat royalen in, in weg en weggooien en dat doen maar en. en een watergebruik, ik gebruik 14 tot 17 kubieke meter water per jaar. Ik hergebruik water. Je hergebruikt water? Ik hergebruik water, ja. Moet ik me daarbij voorstellen? Nou, gewoon een emmer neerzetten. En daar water, wat je, wat je denkt, nou, dat kan ik de wc met doorspoelen. Nou, dat doe ik dan hier even een emmer ja, En dan spoel ik mijn wc oh, mee tuurlijk. door. ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ja, en, ja. En, en, en de sop van de wasmachine, dat vang ik op en dan schroop ik een, dan was ik de vloer mee. Hm. Dus het kan met veel minder, maar je bent ook gelukkig. Ja, het geeft, het geeft mij een goed gevoel. Ja. Ik kan er niet tegen, tegen dingen weggooien. Als er wat kapot is, dan repareer ik het. En dus doe je het op je eigen manier heel goed. Ja, ja, ja. ja, ja ze zeggen dat geld moet rollen. Ja. Het zal wel waar zijn, maar ik, ik voel me beter zo. Ja, ze zullen... Men verdient aan mij niet zo gek veel. Dat, dat is waar. Ik heb geen auto. Ik ga niet op vakantie. Ik heb geen krant. Ik kijk geen tv. Ik heb opgezegd... Ik had eerst zo'n OV-kaart met de trein. En, nou, het is... Ik heb helemaal geen zin om weg te gaan. Nou. En ik heb die, die gratis kaartjes heb ik allemaal jaar weggegooid. En, ik nou, dat, dat, dat, dat moet ik ook maar opzetten. En Geert dus je hebt, je hebt eigenlijk alles afge, afgestoten wat je niet nodig hebt. Is, ja. er nou, is er nou toch iets wat je eigenlijk wel heel graag zou willen hebben? Nou, ik zou wel eens de, de, een reis willen maken rond, rond Kerstmis naar Oelum. Dat is een hele oude plaats in Zuid-Duitsland. waarom speciaal naar Oelum? Ja, ik heb, ik heb een boek gelezen oh, hoe het leven daar vroeger was. En dat die stad is eigenlijk nu, nog heel mooi in, in, in, in, bewaard gebleven. Ja. En uh, ja, er schijnt een, een, een mooie kap, een kerkje te zijn waar... Nou ja, een, ja, nou ja goed, dat, okay. is, dat is wel iets wat ik, wat ik nog wel okay. zou willen doen. Dan misschien moet je dan gaan lopen? Nou, er is een, er is een trein hoor. Ja, dat weet ik wel, maar dat kost dan weer geld natuurlijk. Ja, nou ja, maar ja, zo extreem wil ik ook weer niet gaan. Kijk, als ik als ik wat doe, dan, uh, dan, uh, is het, dan, dan doe ik het ook weer niet, weer niet zuinig. No. Nee, ik, ik, echt. ik. ik weet ik, dat dat Engels sprekenwoord. Ik ben eh, uh, uh, noem we dat? Um, noem penny, pennywise en pound foolish. Okay. Ah, een mooie, mooie manier van leven. Dat is, dat is het goede leven. Ja. En dan kom je heel ver met Gertruida. Ik, uh, ik wens je een goede okay. reis naar Ulm. Oké, okay. ja? dank ah. u wel. Da. Uh, ik krijg ook nog een uh, bericht van Benjamin Derks. Ik krijg trouwens ook een hele lange, lange brief van Evert... Hoe heet die? Evert Boom? Ja, Evert Boom. Maar die kan ik niet... Die zo lang, die kan ik niet samenvatten. En uh, voor hapstukken. Maar deze gaat nog wel van Benjamin. Snap de commotie niet helemaal. Salaris... Lijkt alleen maar te kunnen groeien en wordt gecorrigeerd door inflatie, koopkracht en dergelijke. Personeel is de belangrijkste en duurste asset van je bedrijf. In slechte tijden kun je op huur, auto's, marketing, variabele kosten, inkoop en dergelijke bezuinigingen. Maar de personeelskosten blijven procentueel groeien. Loonsverhoging top, maar homer als loonsverlaging wordt voorgesteld. Wat heb je aan loonsverhoging als een bedrijf daarna failliet gaat of mensen moet ontslaan? Wat heb je liever, 5% loonsverlaging of 50% WW-uitkering? Nederland is verwend. Op verschillende vacatures krijgen we uh, meer dan 250 reacties. Er zijn genoeg mensen die voor minder willen werken. Het is over, overigens niet voor niets dat veel bedrijven... na uitbetaling vakantiegeld failliet gaan. Dubbele loonkosten in één maand... en vervolgens nauwelijks omzet in de zomermaanden. Ik pleit daarom voor vakantiegeld naar 4%, inclusief directie en dergelijke, in plaats van ongeveer 8%. 5% loonsverlaging in slechte tijden... en 10% loonsverhoging in goede tijden. Of nullijn, maar dan niet zeuren als het goed gaat en je meer wil verdienen. 10% deel variabel loon. Op basis van indexcijfer bedrijf. Groei krimp. Dit alles met als doel zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen houden. Daar groeit Nederland van. MKB is de motor van de economie. Al dus Benjamin Dirksen. Goed plan. Gaan we doen. Benjamin. Dank je wel. Stop zingen, bellen en Sebastian, maar dat wil ik helemaal niet. Je moet gewoon blijven draaien. Nee, je hoeft niet te groeien, maar gewoon draaien. Draaien, draaien, draaien. Nou, heel fout plaatje dit. Of komt me nou nooit. Maar goed, moet nog een keer gebeuren. Ferdinand. Hallo, Lex. Hoe is het niet jou? Nou, goed, dankjewel. Prima. Ik werk nog. Ik zie net dat je een, uh, ongeveer net, dat je krijgt een nieuw flesje wijn. Hup. Oh, nee, het water. Nee, oh. Maar ik zou snel zeggen, we hebben het nog zo kort. Ik moet het licht toch verduisteren. Dat moet ik toch meer dimmen nog. Ja, ja en ik moet ook nog even heel snel zeggen... Ja? dat het trui die aan heb, die ik buitengewoon mooi vind... Hm? in Californië, daar is een uh, gevangenis... en daar zagen <laughs> ze deze. Maar wie zegt dat ik daar niet vandaan kom? Omdat je dan... Ben. Ja, dat is lief van je. Uh, hey, de tranen... Ik dit, heb... dit, dit kan hij allemaal vertellen, dames en heren, omdat er een webcam op ons gericht staat in deze studio's. Dan kun je meekijken. Ah, oh, nee, kijken. ik zien, dan maar goed, anders ja, dat weet ik niet. Ja, ik vind dat een raar ding, hoor, webcams en radio. Dat kan ja, ik, kan... ik, ik, ik zit tegenover, je, man. Dat is hartstikke gezellig. Ja, vind je dat? Ja, en ik let erop. Ik weet precies, als iets je irriteert, ga je met je pen spelen in je hand. En als je geïnteresseerd bent, staat die pen stil. Dat is een big brother is watching you gevoel. Oh, maar luister. Ja, we hebben ik het over Ik heb in mijn ogen van Gitrui en Oelen. Hè? Die naar Oelen wil. Ja. <laughs> Echt waar? Ik, ik, je, ik wat zou ik in mijn leven nog graag voor de deur staan en zeggen: Gitrui, kom. Meid, we gaan naar Oelen. En... <laughs> oelen, ja. Ja, ja, ja vond... weet je, mijn. mijn ik, ik moet het kort maken allemaal. Ik had uh, eigenlijk heel veel aantekeningen gemaakt. Echt maar waar? Ik zal daar een paar Zelfen. uithalen. Kijk, <coughs> in mijn uh, werkzame leven. Ja. ja, god, ik, als ik naar een restaurant ging, dan tekende ik de rekening af. En dan kreeg ik een maand later thuisgestuurd. Ik bedoel, ik, ik ben heel erg verwend in mijn leven. Ja. Ik heb bij het begin van een nieuwe gezegd van... Ik trek me terug en ik vind het allemaal niets. En Het was een leven van langzame paarden en snelle vrouwen. Als ik dat even tegen je doel laat dringen, dan begrijp je wat je bedoelt. Als je geld verdient... dan is het altijd heel erg moeilijk om, om een, een beetje proper leven te leiden. Ja. Ik heb iets ontdekt, en dat is ongelooflijk. Twaalf jaar alleen teruggetrokken leven... en ieder jaar een stukje gelukkiger en meer begrijpen hoe het leven in elkaar zit. Dat kan juist als je je terugtrekt? Nou ja, dat weet ik niet of dat juist kan als je je terugtrekt, maar... Ik moest van alle luxe die er was, moest ik terug naar niets. En dat was het eerste jaar moeilijk en het tweede jaar minder moeilijk. En langs het begin je wennen. En nu denk je, god, wat heb ik al voorsprong... op al die mensen die over geld en loonsverhoging en vakanties en auto's praten. Dat interesseert me allemaal helemaal niet. Er zijn nee. dingen in het leven die zo verschrikkelijk, schitterend mooi zijn. Ja, eenvoudige dingen. Ja, eenvoudige dingen, ja. Noem eens één eenvoudig ding wat je zo mooi vindt. Nou, laat ik een ander niet-eenvoudig ding noemen, de apenrots. Ik zie in die tien jaar dat ik dit leven leid, het leven als een apenrots. Hm. En als je daarover denkt, hoe die, hoe die ieder reageert, als je rijk bent, dan zijn er mensen die zich een beetje buigen. En als je arm bent, dan heb je het moeilijk. We, we doen het echt helemaal verkeerd. Oké. Okay. Waar is we allemaal maar Spinoza? Ja, dat ga ik ook doen. Ga ik straks, ja, moet je als ik thuis doen. ben, ga ik doen. Ja. Jij kan we uh, de webcam kijken, de maar de dan kan je ook he? op de klok kijken. En dan weet je dat het bijna tijd is. Dat begrijp ik, dat is. Ja, dat weet ik. En ik ga weer dat een beetje met mijn pen kan... wiebelen, ja? Ik ga nog wat aardige dingen voor je opgespreken. <laughs> dat doen we een andere keer. Ja, ik wens je, je een goede dag, Ja, Ik ga je eruit sturen. Dag, dag, dag, dag. Dit is de nacht zometeen met Maarten Hag en morgen, Guilene Plag. Het rijmt allemaal. Ik gesprek met Richard Korver, advocaat. Ik ik ik, ik, ik, ik, ik. Ik en ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij, NCRV.